Het is erg druk in de Bollenstreek. Veel mensen bezoeken de Keukenhof. Op de N207 van Alfa aan de Rijn naar Hillegom loopt de vertraging nu op tot een uur tussen Abenes en Hillegom. Er staat vier kilometer file. Tot zover de verkeersinformatie.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 Ja, en een hele goedemiddag en hartelijk welkom bij een nieuwe Zandvoort Lunch. En het is vandaag, normaal kijk ik er altijd even naar, maar dat ben ik helemaal vergeten door de spanning. Het is vandaag 18, 18 april. En dat is een hele dag, spe, speciale dag vandaag. Want het is vandaag de dag, de dag van de amateurradio. Wow. Ja. Gefeliciteerd. Gefeliciteerd. We zijn jarig vandaag. We zijn jarig vandaag. Ha, dus nee, we maar gebakje. Nou, lekker. Ja, uh, ja. Maar niet alleen uh, daarvoor, toch? Uh, hebben we een gebakje. Nee, och, we hebben zoveel redenen om een lekker gebakje te eten. De dag van de radio. Nou, uh, de dag uh, dat mijn zoon 39 jaar geleden Dolly, ter wereld kwam. Nou, nou, nou, want een dag was dat, zeg. Goh. Je weet niet wat je overkomt, Laten hoor. we dat maar buiten de wegen, denk ik. Oh, ga ik het niet vertellen? Ik wou helemaal gaan vertellen hoe die dag verlopen. Nah, nee, we gaan niet in details treden. Oké. Okay. Nee, oké. Okay. Nee, maar ja, de dag van de radio. Ik vind het wel leuk, want de radio bestaat ook... niet deze radiostation, maar gewoon het algemene ja, radio. Ja, ja, Het bestaat honderd jaar uh, af uh, dit jaar. En daarom is het ook leuk. Het is vandaag de dag van de amateurradio. Dat moet ik wel nadrukkelijk zeggen. En... Um, en dan die 100 jaar radio. Dan lijkt nah, het me leuk nah, om een waar bekende... Is die taart? Waar is die, die taart? Die rijden je lekker voor onze neus. Nee, ja, nee, maar gewoon een lekkere grote taart... Uh, van, vanaf uh, het overkoepelend orgaan. Ik heb wel, een, uh, ik heb wel een oude taart. Ja, die zit hier voor je. <laughs> een oud mokapuntje. <laughs> een mokapuntje toch wel. Nee, maar, maar jij hebt wel iets heel bijzonders geregeld ja, voor daar vandaag. Wil, daar wilde he? ik heen ja, praten, ah, inderdaad. Ja. En, maar uh, ik onderbreek je steeds ja, weer. Da ja. nou, dat zijn wij, Peppy en Kokkie. Maar ja. um, we hebben een bekende radio DJ in de uitzending. En we kennen hem allemaal van vroeger. In ieder geval van Radio 5. Dag. Ik ben met hem opgegroeid op de radio. Ja. En daarom ben ik ook radio zo leuk gaan vinden. Door hem? Mede. Oh. Mede. Oh. En... Um, maar we hebben Buddy Paf in de uitzending vandaag. Zo! Ja, van 538. Van 538, maar toen 538. En nu 100% NL. Hij doet de ochtendshow. Elke ochtend staan mensen met hem op. Op de radio. En de marktaandeel is gegroeid met hem. En de afgelopen maandag had hij de 100ste uitzending. En daar gaan we hem natuurlijk even mee feliciteren. Oh, dat ga ik binnenkort en, uh, ook eens luisteren. En uh, ja. ja, het is zeker leuk. Van 6 uh, tot... Uh, 9 of 10 is de uitzending. Oké, okay, leuk. Dus, uh, dus, ja, dus daar gaan we zometeen alles natuurlijk over vragen. Hoe ja. zijn amateurgedeelte is begonnen. En hoe dat uitgegroeid is naar iets groots. Ja. En natuurlijk, uh, ja, hij is natuurlijk niet zo leuk weg te gaan bij Radio 538. Nee. En toen heeft hij afgelopen jaar zijn comeback gemaakt bij 100 NL. Daar willen we natuurlijk ook alles over weten. Maar we hebben natuurlijk ook Regio Nieuws. De artiest in het licht. Het liedje van de sidekick. En we bellen ook nog met de... Koningsdagcomité, comité ja. Daar gaan we natuurlijk hebben over Koningsdag en 4 en 5 mei. En oh, daar willen we natuurlijk ja. alles over weten. Ja, dat staat allemaal weer voor de deur, hè? Ja. Ja, en uh, het schijnt dat ze nog vrijwilligers zoeken. Dus mocht u het leuk vinden om uh, mee te helpen met al die leuke dingen... dan uh, kunt u, als u dan straks even blijft luisteren... dan krijgt u daar alles over te horen. Ja, en hoe en... dat kan? Ja. Of wil u nog wat zeggen? Ja. Nee, maar ik wilde nog heel even teruggrijpen, want jij zei net één zinnetje. Ik denk, ja, vind ik toch wel een belangrijk zinnetje. Uh, want je hebt het over een hele um, uh, um, beroemde DJ, die, die, we dan straks, uh, die straks ons gaat, wat gaat vertellen over zijn tijd bij de lokale. En dat is natuurlijk wel een heel leuk ding voor de lokale omroep. Hè? Want ja, er zijn zoveel uh, DJ's, eigenlijk bijna alle DJ's, zijn bij hun uh, lokale omroep ooit begonnen als vrijwilliger. En uh, toch doorgestoomd. En hebben daar hun vak van gemaakt. Dus laat je niet weerhouden. Hè? Als je denkt van, goh, het lijkt mij ook wat. Je bent natuurlijk altijd ook bij deze lokale omroep... van harte welkom om mee te werken. En te kijken of je ook in de toekomst kunt doorstomen. Ja. Hè? Net als Roy bijvoorbeeld. En net als Stefan Kollaert. En net als uh, Gijs Stavenman. Die zijn ook allemaal bij, uh, bij ZFM begonnen. Ja. En jij, jij weet nog iemand, hè? Uh, Erwin, Erwin, Molenaar, ja, Erwin Molenaar, die, die heeft een tijdje ja. bij slam, of nee, bij, uh, bij Decibel gezeten. Dus ja, ja hartstikke ja. leuk inderdaad. Een radio maken is ook leuk, maar ook bijvoorbeeld voor een kabelkrant werken hier of zo. Dat kan is allemaal. Ook allemaal leuk. Stuur ja, gewoon precies, een mailtje naar bestuur.zfmzandvoort.nl. En kom er dichterbij. En kom er dichterbij. En wie weet hebben we wel een leuk uh, vrijwilligersbaantje voor je. Ja, hey, wat um, anders te doen. Ja, ja. Ik wilde zeggen hoe je je op kan geven... Met nadruk op hoe voor vrijwilliger. Dat vragen we zometeen natuurlijk aan Ernst Brokmeijer. Maar nu eerst muziek. En dat is het liedje ook Hoe van Miss Montreal. En hoe? Hoe? Hoe? Hoe? Hoe? Hoe? Hoe? En zo meteen bellen we met me. Barry Pag hier bij Zand Lunch. Ja, Barry. Hoe? Hoe? Hoe? En ineens zag ik je lopen. En ik dacht. Hoe? Hoe? Ik was meteen ondersteboven de boven. en jij jongen de hoek, En we liepen samen verder en ik dacht, hoe hoek, was erbij ineens zo goed, bij elkaar en ik weet niet wat ik.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 En ik dacht, oh, oeh, was er bij je week zo. We zijn bij ineen zo goed, goed bij elkaar en ik weet niet wat ik doe, doe. Hoe zijn we hier? Ik ben slecht dat je niet zo fijn. Suzanne hier op ZFM Zandvoort en uh, waarom ik dit uh, nummer uh, draai voor jullie, want ja, we hebben het al aangekondigd, we hebben Barry Paff in de uitzending, en Barry, het is, zijn toch een beetje jouw vrienden van de show. <laughs> ja, dat klopt inderdaad, ja. ja. Suzanne en Freek, dat is toch wel uh, een van de betere Nederlandse tracks op dit moment, want het gaat onwijs goed met de Nederlandse muziek en daar zijn we heel blij mee, 100% uh, NL, ja. Ja, Barry een bekende stem. Uh, vroeger ben ik uh, met jou opgegroeid op de Nederlandse Radio bij 538, uh, waar jouw begin, ja. Uh, ja, in ieder geval, waar jij bekend werd, hè? Ja, en, uh, ja, ja. Maar het is vandaag de dag van de amateurradio. En hoe ben jij eigenlijk begonnen bij de radio? Nou ja, Bij de amateurradio, daar, daar is het allemaal uh, voor mij uh, begonnen. En het is wel grappig trouwens, want uh, uh, ik weet dat ik op vakantie ging naar, naar Zandvoort en dat ik ook nog naar jullie geluisterd heb, toen, vroeger, heel lang geleden. Uh, ik was altijd bezig met radio maken. dus al vanaf de, de twaalfde weken had ik een eigen piratenzender, zeg maar, het lokaal zendertje. En mijn ouders vonden dat ik te veel lawaai maakte daarmee en zagen advertentie toen nog in de krant staan, we zoeken vrijwilligers bij de lokale radio. Toen ben ik bij de lokale omroep in Haaksbergen gaan werken, op, vanaf de twaalf. De, of de dertiende. En um, ja, het mooie aan amateur lokale radio is natuurlijk dat je alle kneepjes van het vak daar kan leren. En je eigenlijk alles kan doen. Dus je gaat dan van het sportprogramma tot de lokale hitlijst, tot de kerkdienst, tot straatinterviews. Nou ja, je kan alles doen. En dat is ook zo gek, te gek aan lokale radio. Heb ik daar kunnen leren. En uh, daarvan heb ik uiteindelijk toen ik 16 was een demobandje naar Radio 5DL gestuurd. En uh, toen mocht ik er langskomen en kon ik uiteindelijk bij 5DL slag. Ja. Ja, want hoe lang is dat al geleden? Nou, we zitten dus nu. Even kijken, dus ik ben nu, ik word 40, dus nou, ik zeggen, uh, meer dan 20 jaar geleden, nog lang, nog ja. Dus, uh, dus echt wel een tijd geleden. Ja, want je hebt best wel lang bij uh, ja, 538 achter gezeten. Nou ja, ja, ben je door omstandigheden weggegaan. Het is even een radiostilte geweest. En afgelopen ja. jaar maakte jij je comeback bij 100% NL. Ja, klopt. Eigenlijk ben ik direct vanuit mijn havel bij 538 gaan werken. En, uh, nou, kijk, als je twintig jaar bij een bedrijf werkt, dan is het op een gegeven moment ook wel mooi geweest. En, nou, 538, 538 en niks zijn uiteindelijk gewoon mooi uit elkaar gegaan. Dan heb ik heb twee jaar uh, lekker andere dingetjes gedaan. Ik heb mijn eigen bedrijf altijd ernaast gehad. Dus ik heb veel gedraaid. Uh, commercials ingesproken, presentaties, dat soort dingen. Maar ja, uh, misschien zul je dat zelf ook wel hebben als je een radioman bent. Dat is toch. Dat zit gewoon helemaal in je systeem en ik wist dat ontzettend. En uh, toen kwam ik in contact met uh, mensen van Radiocorp, dat is het moederbedrijf van, uh, van 100% NL. Dus valt slam valt dan onder 100% NL. En uh, die zochten eerst een invaller en toen ben ik een beetje gaan invallen. Mocht ik eigenlijk een middagshow doen. En toen uh, ja, vroegen ze me voor de ochtend. En uh, ik dacht van wauw zo, dit, is, uh, dit ja dat was iets wat, wat ik nogal van droomde om ooit eens een keer te gaan doen. Ja. En nu mag ik elke ochtend de ochtendshow doen, dat is super tof. Ja. Weet je wat heel erg leuk is? Ik ben, ik ben begonnen bij een collega van jou. Oh, echt waar? Bij Koen. Bij Koen? Ja. Oh, wat lachen joh. Ja, ja Koen is een topper echt. Ja, echt, uh, ja echt, echt een super gewaardeerde collega, ook super getalenteerd. Dus uh, oh, het was leuk. Ja. En dat was daar ook? Of uh, was... Nee, nee, het was in IJmuiden. Oh, oké. Okay. Ja, dat klopt. O, grappig. Ja, hij vertelt wel over de tijd in IJmuiden. Ja. Ja, we hebben echt een hele leuke DJ-club en een hele goede vibe bij Radio Corp, Want 100% NL. Um, ja, toen ik daar net binnenkwam, dacht ik van... oh ja, dit is echt een beetje... Um... Uh, 538, laten we zeggen, toen het nog wat kleiner was. Kijk, 538 is een super te gek merk. Uh, groot bedrijf, dat is onderdeel van Talpa. Vier radiozenders, 50 ja. man. Uh, waar ik nu bij werk, 100% in heel is eigenlijk een veel kleiner bedrijfje. En dat heeft ook uh, zijn charme weer. Je staat uh, makkelijker bij iemand aan een bureau. Van, oh, kunnen we niet iets gaan doen voor een leuke actie? Nou, je hebt heel direct contact met je collega's en je luisteraars. Dus ja, het is echt een beetje, ook misschien wel een beetje de vibe zoals bij... Een kleine omroep, hè, zoals jullie misschien ook wel hebben, dat je met een klein team uh, ja, er helemaal vol gaat. We, zijn echt wel een beetje, we hebben nog een beetje die vechtersmentaliteit, want we willen gewoon gaan scoren. En luisteren, we willen steeds beter. Dus, dus ja, een hele fijne omgeving. Ja, Barry, uh, ja, ook, ook in die tijd toen jij begon bij uh, 100% NL, is die marktaandeel best wel gegroeid. Ja, ja, ja. Dus we hebben natuurlijk de wind mee. Er is dus een aantal, uh, aantal dingen die wel gelukkig uh, in ons voordeel werken. Is dat er heel veel goede Nederlandse muziek is. Eh, kijk, Nielson die gewoon het gek album heeft. Davina Michelle, weet je, de beste zangers van Nederland. Komt gewoon veel uit. Uh, dus dat is, dat is positief voor 100% NL. Kijk, de markt is natuurlijk ook veranderd. Evenhebbers is gestopt op 5.38. We zeggen wat de collega Frank Daanen doet daar de ochtend. En, maar goed, door, door, uh, ja, door de shuffling in de markt wordt er alles wel wel weer een beetje opnieuw verdeeld. En ik zou het leuk vinden, dat is natuurlijk een paar luisteren 100% NL komen. Kijk, ik besef me wel, wij, wij zijn natuurlijk wel een doelgroep sender, we zijn een speciaal zaak en je moet wel echt van die Nederlandse muziek houden. Maar de eerste cijfers zien er heel goed uit, daar dus ben ik heel blij mee. Ja, ik ben heel dankbaar voor dat uh, voor het nu gebeurt. Ja. Nou, uh, dan heb je een mooie vaste plek uh, in de ochtendshow, uh, die ja. ook enorm gegroeid is. Hè? Want uh, ja, uh, het, het draaide niet helemaal om de ochtend uh, bij uh, 100 NL toch, als ik het goed, ja. goed heb. Ja, maar die ja, ochtend heb... heb jij nu ja. gemaakt. Ja, ja, net, nee, is, is het, is wel, er zit een nieuwe uh, programmadirectie en en die uh, zijn we dingen aan het veranderen. En inderdaad, kijk, dat is ook wel een soort basisregel in in een radioland dat ik overal ter wereld eigenlijk hè. Uh, de ochtendshow is toch het belangrijkste uh, uh, show, en dat zeg ik echt niet op dat ik hem zelf presenteer, maar het is, ja, s ochtends zetten mensen de radio aan en laten dan ook vaak de radio staan op waar de ochtendshow op staat. Dus uh, ja, we hebben ook uh, iets meer spreektijd gekregen, ook wat, wat extra redactiekrachten. Ik heb een uh, sidekick uit Zandvoort trouwens. Patricia ja. van Liem. Ja, Patricia inderdaad. Dat, dat moest ik nog even aanstippen. Ja, dat moet je even zeggen. Dus ik maak. En ja, wij hebben zo'n leuke klik met elkaar. Uh, ik heb een demo gemaakt voor de ochtendshow met een paar andere uh, dames. Wat ook heel leuk was. Maar met Patricia had ik echt gewoon. We zaten tegen elkaar. We zaten een halve minuut met elkaar te kletsen. Ik denk, ja, wij gaan dit samen doen. Het is zo leuk. Dus ja, je staat wel ook ochtend uh, om half vijf op om iets leuks te gaan doen. En uh, dat is wel fijn als je dan ook echt een hele goede klik hebt met je, met je sidekick. Dus op echt veel leuk, ja. Ja, Ik wist hoe verwacht dat Patricia uit Zandvoort kwam, want ik was één keer bij jou in de ochtendshow... Toen belden oh, jullie okay. op, toen ik in de nachtdienst was van het hotel hier in Zandvoort. Ah, oké, okay. lachen. Oké, okay. zie je, dat dacht ik al, ik dacht ik jou wel een keer. Ja, nou, leuk, ja, want we hebben ook gewoon, dat is ook zo leuk aan de ochtendradio, uh, en dat weet ik nu, want ik had eigenlijk nog nooit een ochtendshow gemaakt, maar je hebt zeker die eerste, het eerste uur, heb je zo'n samenhorigheidsgevoel met andere mensen die ook net als jij al vroeg opstaan. En ook echt, je bent de eerste stem die ze horen, Het is best wel intiem, je luistert radio uh, onderweg, je bent er eentje echt zo op weg, en voor heel veel mensen zijn dat de eerste stemmen die ze horen. En dan vind ook heel leuk om die luisteraars te spreken en vooral horen wat ze doen, wat voor beroep doen ze, wat houdt ze bezig en we hebben het eerste uur ook heel veel tijd voor. Dus dat is, dat is echt wel heel leuk. Ja, en toen kwam afgelopen maandag je honderdste uitzending. Ja, klopt ja. Ja, dat is wel te gek, ja. dat was echt wel leuk en, en ze vroeg aan mij van wat wil je doen? Ja. Wil je uitzenden vanaf het dak van de Adam Tower of uit de, ik wil rijden de trein. Ik zeg, nee, nee, we gaan het gewoon klein doen. We gaan uh, gewoon doen met honderd luisteraars. Zeg, want ja, weet je, uiteindelijk... Ben ik dit gaan doen voor de, voor de muziek en voor de luisteraars? En uh, dan wil ik dit ook gewoon met 100 luisteraars vieren. Dus nou, hebben we hebben gewoon uh, 100 luisteraars in de studio gehad, elke uur 25. En ook daar zaten dus ook weer de vaste luisteraars bij, die, ja, die ook uh, elke ochtend met ons samen opstaan. En dat is nog leuker natuurlijk. Dus ja, daar bouw je, daardoor bouw je echt een echte een band op met je vast, uh, vaste luisteraars. Dat is echt tof. Cool. Ja. En hoe we, ja, hoe, kom, ook keer, kom ook een keer langs. Dat, dat ik kom ik zeker graag. Die aanbod neem ik graag aan. Ja, ja zeker En dan neem ik mijn sidekick ook mee. Je hebt er nog niet gehoord. Dolly de Pierik. Kijk Dolly erbij. Okay, ja, wat gezellig. Ja. ja, want ook wij hebben een klik. Roy en ik. En dat hoort, okay. hè, presentator ja, met de sidekick. Uh, dat hoort een soort huwelijk te zijn, hè? Ja, ja zeker. Ja, dat is wel waar. Je, je moet het toch gewoon... Uh... Ja, weet je, je zit met, met het de in de studio. Het is een soort vriendschap, weet je wel, waarin je ja. ja helemaal je, met je eens. Lekker, met elkaar lekker vlog gaat en, en en heel veel lol maakt ook. Ja. ja en, en ook weten dat je verbaal in ieder geval van elkaar op aan kunt en dat je elkaar daarin aanvult, hè? Ja. Ja. Ja, is ik heel belangrijk. Ja. Dat merk ik ook in de ochtend hoor. Ik bedoel, kijk we maken met vieren de show. We hebben dan uh, Gerco oh, de producer hi, oh, de share. Ja. en H.O. Ja. En weet je, er zit altijd wel al een dag tussen dat je gewoon even wat minder geslapen hebt. Of dat je ja. even niet uit je voorkomt. komt. Ja, ik doe een party in party en ik verspreek me hartstikke vaak. En, <laughs> <laughs> maar ja, dat is ook, dat is ook een beetje hoe ben, weet je. Dus, maar Patricia, die weet dan ook altijd wel van, nee, die weet altijd precies aan te vullen of ik haar. En zo, nee. zo doe je dat. En zo gaat het ja. echte leven ook, weet je, ze zijn geen robots hartstikke mooi, ja, nou ja, goed, zo is het. Zou je voor ons nog een lans willen breken, uh, Barry, oh, om uh, nou, nou. de kids die, die uh, geïnteresseerd ge ge ge ge zijn in het radio maken, om die te motiveren, uh, contact op te nemen met hun lokale radiostation ja. en er gewoon een uh, de gok te wagen. Ja, nee, zeker, dat is, dat is, dat is, dat is zeker een goeie. Ja. want wat, kijk, uh, het vak kan je zeker leren bij lokale omgeving, waar je ook gewoon alle mogelijkheden hebt. En um, ja, weet je, en, en ook als je met elkaar uh, een programma maakt, dan maak je ja. elkaar sterker. Want ik, uh, je hebt natuurlijk ook wel zolderradio's radio's dus mensen die er eentje dat heel solliciteren. Dat ja. is ook leuk, ja. maar ik vond de dynamiek van de lokale zender juist ook altijd wel fijn. Want je hebt ook wat oudere mensen en wat jongere mensen. En je, hebt ook, je, je moet ook soms onderwerpen behandelen die je misschien zelf nooit zou behandelen. Mm -hmm. Maar daar ben je wel beter van uiteindelijk. Ja, dat klopt helemaal. Dat ben ik helemaal met je ja. eens, ja. Ja, dus... Uh... Ja, mooi. Meld je allemaal aan bij de lokale omroep. Kijk, die bedoelde ik. Ja. Daar zat ik even op te wachten, buddy. Ja. Barry. <laughs> Dankjewel. 100% NL. Jongens, meld je aan. En dat kan allemaal via de site. Dat is www.nl. Zfmzandvoort.nl En <laughs> ja, goed. En Barry, ja, tot, tot, tot hey, slot. Ga je nog een leuke show? Ga je nog leuke dingen doen vandaag in de show? We gaan zo meteen bellen met het uh, or oranje comité van uh, Zandvoort. Dan gaan we natuurlijk over Koningsdag hebben en 4 en 5 mei. En uh, we gaan het even over bijen hebben, want er is natuurlijk bijentelling in ne Nederland en uh, die is verlengd. Dus uh, nou. er is nog genoeg te bespreken deze show. ik nou, Dat je erbij bent. Tot slot, Barry. Tot slot. Radio uh, bestaat natuurlijk dit jaar 100 jaar. Ja. Klopt. En uh, gaat radio het redden nog komende 100 jaar? Oh wat grappig dat je het vraagt, Want ik heb vanochtend hebben we een heel gesprek over gehad. Ik had het met Patricia ook nog over. Ik, radio gaat zeker uh, 100 jaar uh, overleven. Want Um, ook toen de, toen de televisie werd geïntroduceerd zeiden ja, radio is voorbij, maar mensen vergeten wel altijd dat radio is iets wat je kan, uh, wat je kan aanhebben terwijl je wat anders aan het doen bent. Kijk, er heel veel andere dingen zoals je telefoon, zoals je televisie, zoals YouTube, dat vraagt de hele tijd je aandacht en daar kan je niet iets naast doen. Uh, en ik denk dat mensen altijd wel bijgepraat willen worden. Kijk, misschien zal het uiteindelijk wel veranderen nadat je bijvoorbeeld wel kan kiezen... ...ik wil een ochtendshow hebben dat gepresenteerd is, maar wel met mijn eigen muziek. Dus dat je bijvoorbeeld kan zeggen, ik hou van nieuwe muziek, of ik hou van jaren negentig, ik hou van oldies... ...en dat dat bijvoorbeeld de muziek is en dat je daartussen een ochtendshow kan plaatsen. Van bijvoorbeeld een 100% of van 538 of van Q, nou ja, wat je leuk vindt. Dus ik denk dat de content wel blijft, alleen ik denk dat de distributie anders wordt. Dus online of zelfs muziek is Kan in Engeland al, ja. hè? Engeland heb je al stations die drie verschillende versies uitzenden. Met drie verschillende soorten snijden, maar wel dezelfde show. Ah, dus dat okay. komt wel uiteindelijk. Ja. Jeetje, ingewikkeld ja, joh. om dat allemaal te maken. Hè? Ja, er zijn allemaal trucjes voor technisch om het te doen, maar ik denk dat dat ja. de toekomst wel wordt. Maar weet je, als je zocht in de auto staat, wil je toch even horen wat er allemaal, of de wereld niet in de fik staat en wat er zo allemaal aan de hand is. Uh, dat is precies, dat toch, is precies ja. waar de radio inderdaad ja. in voor ziet. En, en ik vind het heel raak wat je zegt: ja, dat die radio inderdaad je ondersteunt en mee met je gaat de dag door terwijl je bezig bent. Ja, dat je niet per se ja. apart hoeft te zitten en alles hoeft te laten vallen. Ja, precies. Het Mooi is voor en te uh, entertainen. Maar ook het signaleren van nieuwe muziek en dat soort dingen voor werken. Ja, daar ja. Ja. Dus, uh, ja, zijn wij ook altijd druk mee bezig. Ja, <laughs> ja leuk. Ja, nou, goed, heel ja. erg bedankt voor je tijd uh, op deze dag van de amateurradio. Ja, jullie heel veel plezier en succes. Ik hoop dat jullie Gaat nog veel nieuwe mensen zitten voor de omroep. En uh, ja. nou ja, maak een mooie show van. En we komen binnenkort eens bij je langs gezellig. Ja, kom er langs. We hebben elkaars nummer. Hartstikke goed, goed, Barry. <laughs> Dankjewel. <laughs> Fijne dag. Do doeg! E aí, Nossa, hein? Que que é isso? Nossa. Deixei a falar que é me... nossa, nossa, assim você Voor je me maakt. Michiatello Tello hier op de Zandvoortse Radio ZFM Zandvoort. En hoe belangrijk radio maken is, dat heeft Barry Paf natuurlijk net tegen ons verteld. En daar zijn we natuurlijk heel erg blij mee. Ja, het is tijd voor het volgende. Het het, het, uh, Dolly, wil jij je muziek heel even uitdoen? Ja ja, ja, ja, ja. Het is tijd voor het volgende. En we gaan naar het Regio Nieuws. Met wie? Ik moet hem altijd even aanswengelen. Daar is hij. Het nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Ja, en terwijl Roy van Buring aan het fietsen is... om de elektriciteit in stand te houden... Jezus, ik moet het nieuws aanswingelen. Wat is dat van Buringen? Wat is dat voor een uitdrukking? Mensen denken ja, jij... meestal dat je hier met zo'n slinger staat. Oh. Maar jij zit er altijd bovenop, toch? Op het nieuws. Son. Oh, Dan hebben hem weer, ja, ja. Weet je wat we doen? Wat doen we? We doen het gewoon opnieuw. Opnieuw. Alweer? Het nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Ja, en dan volgt hier het Zandvoortse nieuws in onze nieuwe dik voor elkaar show. Mijn god. <lacht> Oké, okay, nou, ik ga nou even niet lachen, want uh, serieus nieuws. Want de politie en de belastingdienst zijn deze donderdagochtend bezig met een actie... bij een villa aan de straat in Zandvoort. Er worden spullen uit de woning gehaald... en er is een dure Mercedes in beslag genomen. De, op de in beslag genomen auto, een Mercedes-Benz S63 AMG... daar weet u natuurlijk meteen over welke auto ik het heb... met een vermoedelijke waarde van rond de 186.000 euro... is door de politie een sticker met de tekst... Dit bezit is afgepakt. Criminaliteit mag niet lonen geplakt. Een woord, Dat is toch eigenlijk wat? Je doet even een uitspraak. Hè? Er worden dingen bij je weggehaald en dan plakken ze gewoon een, een sticker erop. Criminaliteit mag niet lonen. Moet dat niet eerst bewezen worden? Ik weet het niet. Nou goed. Het gebeurt gewoon mensen. Een woordvoedsel van de politie liet uh, weten dat agenten ter ondersteuning van deurwaarders en medewerkers van de Belastingdienst zijn ingezet. De bewoner van de villa zou een groot bedrag aan betalingen open hebben staan ja, dat is duidelijk. Eens uh, even kijken, want er is uh, nog iets gebeurd... Ja, wat ons in Zandvoort allemaal enorm aangaat en gaat raken... op welke manier daar ook. Want de Raad van State heeft gisteren de bezwaren... tegen de plannen voor de windmolenparken... in windenergiegebied Hollandse kust-zuid van tafel geveegd. De bezwaren waren ingediend door een collectief... van een Zandvoortse en een Noordwijkse stichting door Zandvoortse burgers, een Noordwijkshotel hotel... en een strandpachtersvereniging. In januari 2018 wees minister Wiebes van Economische Zaken... twee gebieden in windenergiegebied Hollandse Kust aan... waar vanaf 2023 per gebied maximaal 63 windmolens... met een maximale hoogte van maar liefst 251 meter... ...boven zeeniveau mogen worden geïnstalleerd. En het windenergie Hollandse kust strekt zich uit van Haarlem tot Den Haag... ...en is op minimaal 18,5 kilometer uit de kust gepland. Kunt u zich enigszins voorstellen hoe dat eruit gaat zien? 18,5 kilometer uit de kust en dan ik weet niet hoeveel windmolens van boven de 251 meter. Nou goed, ik moet er niet aan denken... In ieder geval uh, de bezwaarmakers die uh, stellen dus dat windturbines van eerder genoemd formaat op zo'n afstand vanaf de kustlijn echt wel zichtbaar zijn. Ze verwachten dat die horizonvervuiling slecht is voor de lokale economie omdat toeristen de kustplaatsen zullen gaan mijden. En eerder opperden de bezwaarmakers de windparken in windenergie. Uh, nog een keer... Eerder, ja, ik, ik kan hier zo verdrietig om worden dat, dat dat niet ingezien wordt. Maar eerder opperden de bezwaarmakers dat de windparken in windenergiegebied en muiden ver om het daar te realiseren. De windmolens in dat gebied, een geplande opening tussen 2027, 2027 en 2030 en op zo'n 60 à 80 kilometer uit de kust, zouden dan niet zichtbaar zijn. Bovendien zouden de molens op die plek de natuur minder schade berokkenen dan in het gebied van de Hollandse kust. Ook eh, hebben de bezwaarmakers een teruglopende eh, visstand opgevoerd als eh, tegenargument. Ruimtegebrek en het, op op, eh, of, en het risico op gebied van het aanvaringen. Nou, uh, ik, ik ga er eigenlijk niet meer over praten, want ik raak inderdaad uh, over mijn toeren. Ik ga wat ander nieuws doen. <laughs> Oké, okay, uh, Park Duinvliet, kent u het allemaal? Dat park Duinvliet, dat is een oude omgeving die grenst aan landgoed Elswoud. Er staan eeuwenoude bomen die als verblijf dienen voor vleermuizen... maar ook als een broedplaats voor de bosuil, de holenduif en de boomklever. Het park kent een interessante stinsenflora... En in de lente geurt het bos naar daslook... en kleurt de ondergroei blauw door de bossen jazinthe. En ook de slootjes in het gebied zijn interessant. Nou, waarom vertel ik dit nou allemaal? Uh, er is... Uh, wanneer is dat? Wanneer is dat? Ik had het ergens neergezet. Oh ja, tuurlijk. Woensdag 24 april... Uh, is er op een avond een rondleiding en een wandeling uh, georganiseerd. Dat is een excursie in het uh, Nationaal Park Zuid-Kennemerland... En uh, daar krijgt u van, kunt u van alles te weten komen over de natuur van de Haarlemse duinen. De deelname is gratis. Er wordt wel van u verwacht dat u zich van tevoren aanmeldt. Uh, dat de groep verzamelt zich om 7 uur bij Café Het Wapen van Kennemerland... aan de ramplaan 125 te Haarlem... En de activiteit zal ongeveer anderhalf uur duren. Nou, en meer informatie en, uh, kunt u vinden op en aanmelden... kunt u via www.np-zuidkennemerland.nl U mag ook bellen. Dat kan via telefoonnummer 023 54 3x123. Nou, lijkt me hartstikke mooi om daar eens aan mee te lopen. Ik, uh, we laten het hier even bij uh, Roy. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, Het wordt op deze donderdag prachtig weer met volop zonneschijn. Vanmiddag is er hier en daar een onschuldig stapelwolkje zichtbaar. Maar veel last heeft de zon daar niet van. Het blijft droog en bij een matige oostenwind loopt de temperatuur op naar een warme 20 graden. Vanavond en de komende nacht is het helder en droog. De wind waait matig uit het oosten tot noordoosten en de temperatuur gaat dalen naar ongeveer 10 graden. Maar eens kijken morgen, dan is het goede vrijdag en dan is het wederom prachtig lenteweer. De zon schijnt volop en het blijft droog. De temperatuur komt uit op 21 graden en er waait een zwakke tot matige oost- tot noordoostenwind. Ik ga toch ook nog alvast even kijken naar het paasweekend... want ik wil nog wel weten of ik zondag in het zonnetje sta met ZFM Zandvoort bij het vintage evenement. Ja, paaseieren zoeken, hè? Ja, ja, ja, zeker. Uh, ik ga mijn best doen, ik zal mijn mandje meenemen. In het paasweekend is het ook prachtig lenteweer met volop zonneschijn. Het blijft droog en er is nagenoeg geen wolkje aan de lucht. Pas op paasmaandag gaan er weer een paar sluierwolken in de lucht komen. De temperatuur loopt op naar 21 graden. Maar vooral zondag, eerste paasdag, is er op de stranden kans op een zeewind. De temperatuur valt dan in de middag enkele graden terug. Dus des te meer reden... Om langs te komen bij het vintage gebeuren. Vind je ook niet, Roy? Ik ben het er helemaal mee eens. Oké, okay. nou, dit was de voorspelling volgens Rico Schreuder. Dat was het weer. Dat was het liedje van de Sidekick. En, en uh, ja wel een hele speciale, toch Dolly? Ja, natuurlijk. Die, de, deze is voor mijn jongen, hè? Voor mijn jarige zoon. Uh, ja. Je bent niet te horen. Uh, ik kan er niks aan doen. Ik nee. doe mijn best. Ah, nu wel. Oh. <laughs> Dat ligt bij jou hoor, niet bij dat mij. Dat ligt aan mij. Nou. Mijn stembanden doen het wel. Was het ook niet aangedraaid? Of aangeswengeld? Ja, jij moet overal aan zwengelen, ja. ja. Dat vergeet je nog wel eens, ouwe zwengelaar. Vannacht uh, nog. hè? Vannacht nog. God, nou dat, dat is over te veel informatie. Nee, dat hoeven we niet te weten. Het is een lunchprogramma. Hoor. Wat God, doe je nou weer? God, hij is weer aan het speeddaten geweest hoor. Sst, sst, sst. Ja, moet hij meteen weer zwengelen. Nou, uh, in ieder geval... Nieuw Nederlands worden, werkwoord. Of vind je het geen werk? Het is hobby, hè? Ja, nou, nee. ja, goed. Uh, <laughs> dit nummer was voor mijn jarig hier. Ja, dat, dat, even zitten. Daar ging ja. het even om, ja. Hoe oud is hij geworden? 39. Sowieso. Ja, ja. En uh, ja, dit was toch een van uh, zijn vrienden, die, uh, die je hoorde? Was, is. Oh, is, is, is, is, ja, is. Is, is, Ja, ja, ja, ja. Uh, ze noemen elkaar uh, uh, broeder met een andere moeder. Broeder van een andere moeder. Oké. Okay. Ja. Ja. Ja. Ja. ja. Nou, wel, uh, wel een... <laughs> in ieder geval, je hebt hem lekker in het zonnetje weet je. Nou zetten. ja, en daarom vond ik het juist zo leuk... dat Alain ook zo'n uh, zo leuk Happy Birthday-nummer heeft gemaakt. Ja. Dus ik denk, nou ja, dan gaan we die voor mijn jongen opzetten vandaag. Nou. Ja, toch? Ga je die het nog uh, vieren vanavond? Van nee. nee. Volgend jaar gaan we het vieren. Ja, dan wordt hij... Uh, ja. ja, dan is het een rond getal. Ja. Ja, ja. ja, ja. <laughs> hey, um, ja over, over speeddaten gesproken, ik ga het niet verder vertellen. Maar uh, ja. ik was gisteren bij het programma... Paul pakt uit. Ja, ja, ja. En, uh, en toen dacht Roy, weet je wat, ik pak ze in. Ja. Maar dat is niet helemaal gelukt, geloof ik, hè? Nee, nee, maar daar ja. kan ik niet zoveel over vertellen. Oh. Ik kan wel vertellen dat, dat ja, ga je lekker, uh, ik heb een contract getekend, mevrouw De Pierik. Spoiler, spoiler. Als, ik, als, ik het, als ik het ga vertellen, moet ik 10.000 euro betalen. Maar, Echt? Um, nee, we vertellen niks. Nee, nee, we vertellen niks. Nee. Maar in ieder geval, was daar te gast en, uh, <laughs> ik zet de schuif uit hoor, zo, die is weg. Um, maar, uh, ja, wat moet ik nou zeggen? <laughs> zou het zou maar niet op. <laughs> Waar gaan we heen weer? Ja, waarheen? Maar, maar in ieder geval, ja. uh, het was een hele leuke show. En wilt u ja. het nou zien? Bent u benieuwd naar mijn hoofd? Tuurlijk, en wat ik ga doen, ja, dan we, moet u zaterdag op half negen kijken bij RTL 4. En dan uh, zal je zien wat dat uh, precies inhield. Ja, en niet ja. gaan swingelen daarna, hè? Nee, nee, nee, nee. <laughs>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 Make me relax, yeah. But if prison is a place that Knows I wouldn't have it any other way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 Hier op ZFM Zandvoort. Het lekkerste station uit uw regio. En uh, ja, wat een leuke, gezellige uitzending is het weer, Dolly. Met heel veel lachen. Nou, dat moet je niet zeggen, zeg. Hè? Nou, Sjonge, ja. we jongen, zijn weer aangezwengeld. Vroeger, vroeger was hij een zwendelaar, tegenwoordig is hij een zwengelaar. <lacht> oh, oh, hij is al oh. verder in het alfabet gekomen, hè? Van, oh. de, van de D naar de G. <lacht> ben je er nou zo achter of een giraf. Uh, Oh, de nee, begint hij weer. Oh, begint die weer. Nou, ik ben nog niet in Artes geweest. Oh. Als het goed is, ga ik van de zomer. ben ik uitgenodigd om een dagje naar Artes te gaan. Door mama's giraf. Ik zal, uh, nee, nee, nee. Maar ik zal, ik, zal, uh, ik zal voor je achter een giraf gaan staan... en dan dus zal ik hem even porren. Oké. Okay. Ja. Nou, nou, uh, ja, Ja, maar dan weet ik nog niet of die giraf het zelf ruikt. Dan nee. sta ik erachter. Nee, nee, dat slaat nergens op. Hé, hey, Dolly, morgen ja. is er toch iets moois? Even over uh, van de giraf naar de... Naar, naar het de dak, een mooiere maar, werk, ja. ja. Morgen oh ja. gaat er iets moois gebeuren hier ja, op de radio. Ja, zeker. Morgen is natuurlijk goede Vrijdag. Ja. En um, ja, de traditie uh, bij ZFM Zandvoort uh, uh, leert... dat we op Goede Vrijdag altijd de Matthäus uitzenden. En daar gaan we dit jaar geen uitzondering op maken. Dus morgen vanaf 12 uur tot pakweg zo'n uur of drie... Uh, zenden we de Matthäus Passion uit uh, in vol ornaat. We stoppen niet voor het journaal zonder onderbrekingen aan één stuk door. Nou, En hij is verschrikkelijk de moeite waard. Het is een uh, uitvoering van Ton Koopmans... met het barokke uit Amsterdam. En ja, het is, het is gewoon te mooi om niet naar te luisteren. Dus houdt u van klassieke muziek. Ga morgen even lekker ervoor zitten en zet die radio met mooie boxjes aan. En ga genieten van die prachtige Matthäus Passion. Ja, en dan hebben we al heel druk mooi weekend... met allerlei mooie dingen. Zeker. Uh, we gaan, uh, zondag staan wij uh, vanaf 12 uh, tot 4 met een extra Zandvoort Lunch... bij Vintage het Zandvoort op Parkeerpad Zuid. Ja, dan gaan we op locatie live uitzenden. Tussen 12 en 4 uur inderdaad. Tussen 12 en 2 uh, zijn Ruud Jansen en Ondergetekende aan de beurt... Dan verzorgen wij de uitzending voor u. En uh, om twee uur pak jij het op. Hè? Ja, dan, en dan zetten we het. vette stokje gaat dan naar Roy. Doe je dat dan alleen? Of ja, echt? ik heb allemaal gasten. Dus er uh, komen okay. gewoon uh, diverse mensen langs uh, die op het evenement aanwezig zijn. Trouwens ook bij jullie. Maar, ja. uh, maar bij mij uh, dan uh, iets meer. Ja. En, uh, ja, maar jij gaat wat, het alleen doen? Ja. ja. Oh, oké. Okay. Je hebt geen sidekicks. Nee, er zijn niet meer zoveel sidekicks. Dus uh, ja, wel, ja, ja. Dus, we moeten wat bedenken toch? Ja, dat wel. Ja. Komt ja. helemaal goed, hoor. Ja, zou je denken? Al komt het niet goed, komt het altijd goed. Komt het toch goed, ja, sowieso. Kom ik tenminste niet aan mijn nee. concentratie gehaald met dat gelagde <laughs> heel grapje. We ja, en dat daar... is dan uh, zondag. En dan kunnen we misschien ook meteen even attenderen op het feit... dat we weer aandacht gaan besteden aan de Joodse dodenherdenking. Uh, maar houdt u de rekening mee dat die dit jaar niet op 4 mei is in verband met de dagplanning. Het valt op een zaterdag en het is natuurlijk de Joodse Shabbat. Ja. Dus dat, dat, uh, de dodenherdenking bij het Joods monument... is verplaatst naar 3 december. Ach, 3 december. <laughs> nou, naar 3 mei. Ja. En ja. Uh, ik ga dan van 11 tot 12 uur... Uh, mooie stemmige muziek uh, uitzenden. En dat betekent ook dus dat het programma rondom Greet Vermeulen ja. verplaatst is vanaf 10 mei. Ja, die gaat naar 10 mei. Want die stond, we stonden eigenlijk uh, ingepland op 3 mei om te starten. Maar toen hadden we dus nog niet helemaal in de gaten uh, dat de dode herdenking naar 3 mei verplaatst ging worden. Dus vandaar dat die uitzending uh, 10 mei is geworden. Nou. Dan is de start van Zandvoort Lunch spiritueel, waarbij u kunt inbellen en vragen kunt stellen aan Greet Vermeulen. En uh, u, als u dat graag wilt, dan kunt u daarvoor een mail sturen naar g.vermeulen@zfmzandvoort.nl. Dankjewel Dolly. Dit was de informatie van ieder geval van Zandvoort. Wij zijn zo meteen buiten terug met het tweede uur van Zandvoort Luncht.